Twee conservatieve partijen willen de regels daarom aanscherpen, maar uit het referendum is gebleken dat 85% van de inwoners van Zürich het recht op hulp bij zelfdoding belangrijker vindt.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 One way I miss it.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 Higher Octave Music in 1996, ja dat is alweer een hele tijd uh, geleden. Ik hoop dat we nog veel van uh, Len gaan horen, want uh, zijn muziek is absoluut de moeite waard. En, uh, dus ik hou je op de hoogte. Nou je hoort het op de achtergrond, The Dits Rido. ook een, uh, een werkje uit het verleden. En dat is uh, van Baramundi, zo heet deze artiest.